Every night I just wanna go out Get out of my head Every day I don't wanna get up Get out of my bed Every night I want to play out And every day I wanna do But tonight I just wanna stay in And be with you And be with you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 Ja, Paul maar McCartney was, was verantwoordelijk, hoe was het ook alweer? Die, die, die was verantwoordelijk voor de break-up van de Beatles, dacht men. Ja, pas veel ja. later is, uh, is, is het, duidelijk geworden dat, het, dat, dat hij helemaal niet was, maar dat John yeah. Lennon was. Dus uh, daar hoorde bij dat als een solowerk uh, afgekraakt werd. Ja. Tot en met waarschijnlijk pas, pas in de tijd van Retro Speedway is het een klein beetje... Uh, Omgebogen En in Ben on the Run was het ja. natuurlijk allemaal uh, weer de jubel ja, en hosanna. Uh, nou, zeker. Ja. Ja. Ja. Maar Every Night, goede keuze. De ja. tekst van het nummer vertelt eigenlijk hoe Paul McCartney uh, troost heeft gevonden... na uh, het uiteenvallen van de uh, Beatles natuurlijk. Hè. Wat troost gevonden in de huishoudelijkheid, in de huiselijkheid die hij genoot met zijn vrouw Linda...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 Maar de woorden uit de tekst, ja, die uh, stralen toch wel poïe, of, uh, optimisme uit voor de toekomst. Dus hij zag het toch al zitten, de toekomst. En uh, ja, volgens mij moeten we daar Linda toch ook wel uh, dankbaar voor zijn. dat hij toch een, uh, een goede invloed heeft gehad op Paul McCartney. En hem toch weer teruggebracht heeft tot zijn gigantisch mooie songschrijvers. Ja. Ja, zeker. Want hij heeft heel wat uh, albums gemaakt eigenlijk, tot ja, Solo, maar ook samen met Wings natuurlijk en zo. En, ja. ja.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 It's just hope. Ja, we, we kennen het natuurlijk allemaal Yesterday. Er yeah. wordt wel eens gegrapt dat het is een sequel Vervolgens vervolg op Yesterday. Uh, heeft hij uh, een nummer gemaakt van tomorrow? Ja, wat kun je zeggen? Een fantastisch uh, nummer. Uh, goede piano sound. Uh, uh, een beetje Kingsachtig. Uh, het is echt gewoon popmuziek waar, waar McCartney een uh, okay. uh, yeah. patent op heeft. Ja. Yeah.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 volgens mij dezelfde aanpak gehad. Een beetje wijze een album maken. Oké, okay, yeah. uh, ja. Uh, het zijn niet allemaal eigen composities. Uh, hij heeft een nummer van Every Brothers gecoverd. Nou, is niks voor McCartney om een cover nee, te Nee, zeker doen. niet. Hij, nee, hij kan nee. ze nee. schrijven waar je bij staat. Dus. <laughs> maar dus, uh, yeah. het was... Het album heeft toch ook iets spontaans, iets um, improvisorisch, een beetje. Yeah. Uh, hij durft alles, hij doet alles. En... Yeah. Uh,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 dat geloof ik niet. Nee, ik geloof dat het zelf geproduceerd is. Ik niet dat het Want hoe zou hij bij uh, Danny Lane gekomen zijn? De zanger van de <laughs> Moody Blues? Of, ja, zanger? Geen zanger, nee. Ja, uh, hij Dan. wilde graag een band, een bandje weer met elkaar. Hij, hij was ja. ook bereid om te beginnen, uh, die college tour, om klein te beginnen. Okay, Onaangekondigd ja. klein, uh, ja. in kleine theaters. Ja. En hij heeft, ik denk uit zijn oude vriendenclub, want ik geloof wel in de Moody Blues tijd oh, okay. kwamen ze elkaar ja. ook wel tegen. Tuurlijk, ja. Zou ja. uh, begin... hij een beetje onzeker zijn geweest al, toen de tijd, of dat hij Wings een beetje, ja, toch een low level wou beginnen? Ja, dat heeft hij wel gedaan, hij heeft Wings dat al vanaf zeker. de grond opgebouwd. Ja, hij is populairder gemaakt, ja.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 -on. Dat is uitgebracht in 22 februari eh, 1971 alweer. Ja, potverdorie. Wat worden we oud. <laughs> het leuke is dat Paul McCartney het pseudoniem Paul Ramon... gebruikt tijdens het met de Silver Beatles door Schotland. In 1960 alweer. Dus nog voor zijn Beatle-periode. En het, als je kijkt naar die uh, pseudoniem Paul Ramon... Ramon...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 doet een beetje denk aan Dance Tonight van, uh, van een veel later album. Oké. Okay, van ja. Memory Almost Full. En uh, ja, Ram, Ram zat natuurlijk vol met uh, verwijzingen. En met een beetje woordspelletjesachtige dingen. John Lennon heeft zich daar heel erg over opgewonden. Hij werd <laughs> erg boos omdat hij dacht dat de helft van de nummers gaat over mij en Yoko. Ja, ja, ja, ja. ja. <clears throat> en... Uh,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 Want het laatste nummer van de Beatles is het eigenlijk helemaal niks. Mm, weet ik niet. Ik begin het nee? toch wel goed te vinden. Ja? Now and then. Ja, nou en dan. ja. Ik was ook erg underwhelmed. Engelse woord voor niet, niet echt onder de indruk. Nee. Maar ik, ik heb er nou een heel veel andere uitvoeringen gehoord. Het, op, op internet is het een hit. Iedereen ja. covered it. En uh, gek genoeg via die andere...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 ineens afgeslagen heeft hij uh, ja, heeft hij het laten ja, lopen ja, ja, ja, maar dat was niet onmogelijk geweest ja maar ik denk dat ze er ook niet meer aan uh, toe waren Ringo was natuurlijk nou. altijd ervoor ingeweest en ja. ik zeg Ringo dat album Ringo dat ken je ook dat was, ja, dat heer, was bijna ja. een beatle reunie daar spelen ze alle vier op ja maar niet tegelijkertijd en, of zo, helaas hè, niet tegelijkertijd ik vind het een heel fijn album trouwens wat erg Beatlesachtig ook is ja en Ringo is bij ons ook een beetje onderbelicht eigenlijk, hè? Nou, wie weet. <laughs> Weer een aflevering. We <laughs> ja. moeten ergens beginnen, Pim. Vind ik ook, ja. We beginnen bij uh, toch een niet onbelangrijk uh, uh, attribuut van de Beatles, dat is uh, Pol. Pol, ja, zeker een van de belangrijkste. Ja, op een gegeven moment denk ik, het begin was John Lennon... een beetje de leider, als je het zo zomaar neemt tussen haakjes. En later is dat Paul McCartney wel geworden, ja, denk het ik. Ja, wel een algemeen, Vanaf uh, ja, ja. Sgt. Peppers en zo tot het eind ja, ja. heeft hij er wel voor gezorgd, ja. Maar goed, komen we bij jouw uh, nummer. Ja, Wat zal ik... Ik, ja. ik heb domino's. Een hele enorme sprong naar uh, Egypt Station. Ja. Yeah. uit, zullen we zeggen. Was het 2017 of zo? Ja, even De, later, hè? Dat klopt. Ja. ja. ja. En, uh, 2018. Uh, er hey. wordt gezegd, The essence of McCartney, wordt er, wordt er gezegd van domino's. Ik, ik citeer maar wat dingen. Uh, het heeft een soort Texman-gitaar uh, solo, een Texman.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 ongelooflijk veel Middle of the Road albums gemaakt. Dan kwam het maar niet echt van de grond. Hè? Ja, ja, we hebben ja. natuurlijk nu geprezen, terecht hebben we geprezen zijn, zijn debuut... en Ram en Klopt, zijn ja. Ja. begin de jaren zeventig ja. albums. Uh, Red Road Speedway, allemaal in mijn ogen fantastische albums. Ja. Daarna, even globaliserend, kwam er heel lang middelmaat. Ja. Totdat de anthology op een gegeven moment gemaakt moest worden in, in 96. En toen nog McCartney, hé hey, die Beatles, hij heeft toen met zijn oude mate weer muziek gemaakt. Dat mm -hmm. op zich niet zoveel, yeah. maar toen is hij echt weer teruggegaan. Ook is live liveconcert om veel meer Beatles in zijn repertoire op te nemen. Waar, ja? oh. En toen heeft hij echt met um, een album uit 96 oh, yeah. geprobeerd om weer echt een Beatle-album te maken. Oh, okay. En dat is ja. natuurlijk ja. Flaming Pie. Ja. En dat heeft hij niet meer losgelaten. Oh. Dat het sindsdien is, is daar daardoor getriggerd, in. getriggerd, inderdaad hoor. Ja, door, ja? ja. Toen is hij weer toch aan zijn roots ja. een beetje herinnerd, en ja. toen is hij daar weer naar terug gegaan. Er zijn ook. heel veel uh, McCartney fans ook wel. Hoor ik ook wel bij, die gewoon heel makkelijk 20, 25 jaar McCartney kunnen overslaan. Mm -hmm. De jaren 70 het grootste deel, de jaren 80 het grootste deel. <laughs> Halverwege de jaren 90 en eens. Ja. In tweede helft van de jaren negentig ja. oh. wordt hij weer interessant. Ja. Hij krijgt natuurlijk persoonlijk de terugval dat Linda sterft. Ja. Dus dan moet hij weer een, een soort geïmproviseerd album maken om maar aan de gang te blijven. Ook om de depressie weer ja. op afstand ja. te ja. houden, heeft hij ja. Run Devil Run gemaakt. Heeft hij toen Band on Run gemaakt? Nee, Run Devil Run. Oh Even, die, oké. Okay. Met, ja. met, met snelle, ja. snelle rock ja. en uh, op zich geen slecht album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 Nou, jij bent aan de beurt. Ja. ja mijn ding is uh, Hope of Deliverance van Off The Ground. I will always be You understand, someday, one day, you will understand.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 Ja, want hij is er ook wel iemand die echt alles gebruikt heeft. Hè? Alle stijlen. Ja. Alle akkoordschema's, echt alles door elkaar. Ja. En, nee, ja, dat is het Dan zet hij zich, neemt zich voor om in een bepaalde stijl, zoals bij Obadie, obla. Ja? kwam reggae ja. op. Toen dacht hij, ja. ik ga ik ga een reggae-achtig nummer maken. En dan komt hij met obadie, ja. uh, obla. En waarschijnlijk heeft hij met dit nummer Hope of Deliverance ook ja. zoiets gedacht. Ik ga, ik ga die stijl dus ja, ja doe ik nou. Ja, ja, ja knap.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 Lennon heeft er wel eens verweten dat het uh, veel later, dat het dan in die tijd was van Bridge over Troubled Water, van die grote, prachtige, gospelachtige, uh, reeds yeah. gezongen nummers, yeah. uh, dat, die, dat, die door, uh, dat die tafel door geïnspireerd was. Maar yeah. het is omgekeerd: Let it be was eerder I'm dan Bridge over. Bridge over Troubled Water. Ik yeah, vind er yeah. wel een. Uh,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 Ja. Ja, op iedere CD, op ieder album zit er natuurlijk parel, ja, ja, ja. maar. Soms ja. zijn het er zo weinig dat ik denk: van nee. Dat... Maar hoe kom je dan bij die muziek? Hoor je dan ergens een nummer of ga je nog verder luisteren? Of, Tuurlijk. Oh, je ja. moet ze allemaal wel eens een keer horen ja. bij alle albums. Ja, ja, ja. ja ik, ik draai ze wel ja. online of uh, anderszins. Ja. ja. ja. ja. Maar ja, het blijft moeilijk om een keuze te maken. En morgen is die keuze anders natuurlijk. Hè. Dus we hebben gewoon een doorsnede gekozen. Want ik heb ook bewust, de, de grote uh, hits heb ik niet gedaan. Hè? Hebben wij niks van Ben on the Run? Ik niet, uh, bijvoorbeeld. Dat is over dat het ogenblijf dat zijn beste album beschouwd. Ja. Maar ik kan het niet, nee, ik ook niet. Nee. niet opbrengen om, om, om die plaat te kopen. Gek. Ja, Ben on the Run is verschrikkelijk mooi. Hebben ja. we zelf natuurlijk. Hè? Ja. En ik heb bijvoorbeeld Maybe I'm a most een van zijn mooiste nummers. Ook niet. Uh, ik denk, het gaat toch een beetje wat minder bekende nummers.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 Mooi. Dat was nummer 5 alweer. En dan komen we bij uh, Zegt U het Maar. Another day. Every day she takes a morning bath she wets her hair. Wraps a dollar under as she's heading for the bedroom. A chair is just another day. Slipping into stockings. Stepping into shoes. dipping in the pocket of her raincoat.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 Hij heeft nooit grote alcoholproblemen ja. gehad. Hij is niet als Lena een heroïne geweest. Nee. En, en ook uh, Harrison wil, ja. Die ja, ja. moest ja. het ook in transcendente meditatie <laughs> zoeken. Hij ja, heeft de alcohol gezocht. Ja. Ja. Maar ja. Uh, het is gewoon een hele fijne, aangename ballad. En uh, ja. zoals alleen okay. McCartney ze kan schrijven. Ja. Hij gaat even zitten en voor ja, je het klapper. weet heeft ja. hij I Will of heeft hij uh, Blackbird geschreven ja. Ja. of Mother Nature's Son of ja. Another Day. Another day ja. Weinig instrumentatie, maar gewoon vederlicht en uh, ja. niemand doet hem dat na. Het is gewoon uh, erg uplifting en dat is natuurlijk een hele ja. fijne functie die muziek kan hebben. Was dat niet een van de eerste singles die hij uitbracht als solo-artiest in 1971? Ja, ik denk het wel. Hè? Ja. Ja. Misschien na, de na eerste. Maybe, ja. Maybe Amemene was it. dat eerder? Ik denk het wel. Ja, die komt ook van... Uh... Ja, nee, dat nou, was echt een single eigenlijk. hè? Oh ja, en, dat was een ja, single. Het stond niet op een single. album. Het ja. stond niet op een album, nee. Maybe Amemene is denk ik nog later, ja. ja. En dan gaan we wel weer naar het uh, nieuws en de reclame...